8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Veiligheidsraad voor ingrijpen in Libië. Moment militaire actie VN nog onduidelijk. En Japanse reactoren blijven te heet. Het is nog onduidelijk wanneer de militaire actie van de VN in Libië gaat beginnen. De Veiligheidsraad van de VN nam gisteravond een resolutie aan... die militair ingrijpen mogelijk maakt. Er is een vliegverbod ingesteld boven Libië en verder staat er in de resolutie dat alle mogelijke maatregelen kunnen worden genomen om de bevolking te beschermen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan luchtacties. Alleen gevechten op de grond worden uitgesloten. Tien van de vijftien landen stemden in met de resolutie. De overige vijf, waaronder Duitsland, Rusland en China, onthielden zich van de stemming. Nadat de resolutie was aangenomen is er overleg geweest tussen de Amerikaanse president Obama, president Sarkozy van Frankrijk en de Britse premier Cameron. Ze hebben afgesproken dat ze alle volgende stappen met elkaar zullen afstemmen... en dat er nauw zal worden samengewerkt met Arabische landen. Ondertussen hebben de troepen van de Libische leider Gaddafi de stad Benghazi omsingeld. Gaddafi had aangekondigd dat zijn troepen vannacht de stad zouden binnentrekken... maar die aanval is uitgebleven. Volgens een zoon van Gaddafi wordt er gewacht met de inname van Benghazi... omdat er na de VN-resolutie waarschijnlijk een grote vluchtelingenstroom op gang zal komen. Het leger staat klaar om deze mensen op te vangen, zegt de zoon van Gaddafi.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 En minister Rosenthal spreekt van een ondubbelzinnige boodschap aan Gaddafi: dat hij zijn gewelddadige acties moet stoppen. Naar verluidt is Nederland niet gevraagd om zelf mee te doen aan een militaire actie in Libië. In Japan lukt het nog steeds niet goed de oververhitte kernreactoren van de Fukushima-centrale te koelen. Met hoogwerkers en brandweerwagens wordt er zoveel mogelijk water opgespoten. Het leger wierp de afgelopen dagen met helikopters water af, maar is daarmee gestopt en is ook niet van plan die vluchten te hervatten. De stralingsniveaus rond de centrale zijn onverminderd hoog. Dat is ook het geval op een afstand van 20 tot 30 kilometer... waar de bewoners nog niet weg zijn. Vooral in de reactor 3 is de situatie slecht. Bij de centrale is witte rook te zien, maar het is niet duidelijk wat de oorzaak is. De stroomvoorziening van de centrale is nog altijd niet hersteld. Als dat lukt, kan er mogelijk weer water in de reactoren worden gepompt... maar zeker is dat niet. De Japanners hopen dat de stroom in reactor 2 vandaag wordt hersteld... In de reactoren 3 en 4 zou dat pas over een paar dagen mogelijk zijn. Het hoofd van het internationaal atoomagentschap, de Japaner Amano, noemt de situatie extreem ernstig. Deskundigen denken dat het nog weken kan duren voor de problemen in de centrale onder controle zijn. Het is slecht gesteld met de veiligheid in 25 chemische bedrijven. De situatie daar is tegen het licht gehouden na de brand bij Chemiepak in Moerdijk in januari. Volgens staatssecretaris Atsma van Milieu blijkt uit onderzoek dat de 25 bedrijven steken laten vallen bij het beoordelen en beheersen van noodsituaties. Atsma schrijft aan de Tweede Kamer dat de veiligheid bij de bedrijven daarom onvoldoende gegarandeerd is. Hij wil dat gemeenten en provincies als toezichthouders beter samenwerken. De Van Lanschotbank heeft vorig jaar weer winst geboekt. Er kwam een netto winst van 65 miljoen euro in de boeken na een verlies van 14 miljoen het jaar tevoren. Volgens Topman Dekker stond het eerste halfjaar nog in een teken van de stabilisatie... en werd de groei in de tweede helft van het jaar versneld. En verwacht dat het herstel van de winst zich volgend jaar zal voortzetten. PSV en Twente hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. PSV won in Schotland met 1-0 van Glasgow Rangers. en Dat was genoeg na de 0-0 in Eindhoven. Twente verloor met 2-0 van Zenit Sint-Petersburg... maar had eerder in Enschede met 3-0 gewonnen. De derde Nederlandse club, Ajax, haalde de kwartfinale niet... Amsterdammers verloren met 3-0 van Spartak Moskou. En Ajax had thuis ook al van de Russen verloren. PSV en Twente weten later vandaag tegen wie ze het moeten opnemen in de kwartfinale. De loting is om 1 uur vanmiddag. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag vooral in het zuiden regen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 6 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Morgen en de dagen daarna is het een stuk zonniger. wordt het eveneens 10 graden. Awb verkeersinformatie Op de A8 Zaandam richting Amsterdam staat bij knooppunt Koenplein een file van 2 kilometer. Op de A27 Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunette 3. Op de A58 bergen op zomer richting Vlissingen... tussen Afrit-Ierseke en de Vlakentunnel staat 2 kilometer. Eifel zorgt ervoor dat de Nederlands ziekenhuis weer voorop liep met haar wet- en regelgeving. Als u alle patiënten waarvoor dit ziekenhuis hierdoor kon blijven zorgen een bezoekje brengt...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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, u hoort zo het laatste nieuws over de situatie in de kerncentrale van Fukushima. Verder gaat het vanochtend vooral over de situatie in Libië en het besluit van de VN-veiligheidsraad. Over de uitvoering van de resolutie 1973 praten we met voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. En minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken heeft daar vast ook wel iets over te zeggen. En die hebben we nu aan de telefoon. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosenthal. Goedemorgen. Goedemorgen. Mm, bent u verrast dat er gisteren toch nog zo'n stevige resolutie uit is gekomen? Want dat is wel het geval. Ik ben, ik ben in elk geval verheugd erover. Wat de verrassing betreft, het zat toch wel een klein beetje... langzamerhand in de lucht. Want China en Rusland, die tot dan toe... Heel erg tegen waren. Die begonnen een beetje op te schuiven naar onthouding van stemmen. Mm -hmm. En daar ging het natuurlijk over. Ja, en uh, we noemen het een stevige resolutie, omdat er uh, sprake is van een vliegverbod, maar ook um, een dreiging met militaire acties. Alle noodzakelijke maatregelen mogen getroffen worden om burgers en grondgebied te beschermen in Libië. Wat vindt u daarvan? Het is zoals u dat zegt: het is niet alleen de no-fly zone, het is ook uh, inderdaad al het andere wat nodig is om de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 die no-fly-zone geweest, op basis van een zogeheten adequaat volkrechtelijk mandaat. Dat is er nu. Dus uh, uh, het is nu even afwachten. Nou, maar niet te lang, denk ik dan, uh, meneer Rosendaal, want Gaddafi staat aan de poorten van Benghazi te rammelen. Hoe, hoe snel moet het allemaal uh, gaan werken? Wat het, u het, zal natuurlijk, het zal natuurlijk snel moeten, moeten werken. Uh, ik, ik, uh, ik hoor van berichten van... Uh, dat dat heel snel kan, tot aan. Uh, het zal uh, iets uh, nog over de dag van vandaag heen gaan, om maar mm -hmm. iets te zeggen. Uh, wat, wat van groot belang is, mag ik dat toch ook gezegd hebben? Dat is dat deze resolutie een zeer ondubbelzinnige boodschap aan Gaddafi is... Dat hij, dat, dat hij zijn geweld tegen de eigen bevolking onmiddellijk moet stoppen. En ja, al lijkt hij daar dan, dan, lijkt hij niet van onder de indruk, hè? Want uh, wie zich verzet geld, geld, uh, voor wie zich verzet geldt geen genade. Hij, hij gaat maar door met zijn met, met woorden, met zijn harde woorden. Ja, tegelijkertijd is het zo, maar misschien is dat een, een kleine strohalm... ten opzichte van deze man, um, uh, in de richting van die man... Um, uh, een kleine strohalm zou kunnen zijn dat, dat het bericht nu uh, rondgaat dat zijn zoon Saif, die dus ook veel in de picture is, dat die heeft gezegd dat de belegering van Benghazi uh, een dag wordt uitgesteld. Ja. Dus misschien is het zo dat de ondubbelzinnige boodschap ook gaat aankomen, maar daar geldt zeker bij dit regime eerst zien en dan geloven. Meneer Rosenthal, dank dat u ons uh, te woord wilde staan over de resolutie. Ook aan de telefoon de voormalig minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Meneer Hoop Scheffer, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook ondubbelzinnig genoeg, deze resolutie? Ja, als je kijkt, uh, ik heb hem hier voor me liggen, als je kijkt naar de tekst, uh, dan uh, is hij uh, inderdaad volstrekt ondubbelzinnig. Het tweede wat opvalt is dat uh, er in de resolutie uh, zeer vele malen verwezen wordt naar de Arabische Liga, de Liga van de Arabische Staten. Uh, dat in de Veiligheidsraad uh, Libanon uh, heeft voorgestemd uh, en ook heeft gezegd wij spreken namens de Arabische Liga Nigeria heeft voorgestemd Nigeria is een prominent lid van de Afrikaanse Unie dus die algemene politieke dekking, waar de minister het ook over had... zojuist uh, door de Arabische Liga, door de Afrikaanse Unie... door de Organisatie van Islamitische Staten... door de uh, Golf Samenwerkingsraad van de Golfstaten... Uh, heeft denk ik geleid tot deze hele stevige tekst... en heeft denk ik ook uh, uiteindelijk uh, de Amerikaanse administratie... president Obama uh, op het punt gebracht, het stevige punt gebracht... waar hij uiteindelijk op is uitgekomen. Hmm. Um, uh, kunt u ons even helpen, want uh, lidstaten van de WN... VN mogen alle noodzakelijke maatregelen treffen om burgers en grondgebied in Libië te beschermen, lezen wij in de resolutie. Ja. Wat betekent dat concreet? Nou, De, de all necessary means, alle noodzakelijke middelen, dat is het jargon voor uh, militair geweld. Ja. Uh, en dat wil bijvoorbeeld zeggen uh, dat het niet alleen is uh, het patrouilleren in het luchtruim, maar omdat de resolutie heel stevig gebouwd is rond het beschermen van burgers... Dat indien uh, Gaddafi uh, zou besluiten om zijn tanks in te zetten tegen Benghazi bijvoorbeeld, u noemde Benghazi. Benghazi staat overigens ook expliciet in de resolutie genoemd. Mm -hmm. Dat dan ook uh, vanuit de lucht, niet vanaf de grond, maar vanuit de lucht uh, tegen die tanks kan worden opgetreden. In die zin is de resolutie dus heel stevig en heel breed. Maar dat is dus agressieve actie? Ja, uh, maar ik heb eerder ook in uw uitzending gezegd, uh, meneer Oosten, dat, dat uh, een vliegverbod, een no-fly zone of no-flight zone, zeggen sommigen, uh, dat dat uh, een, een heel uh, stevig militair middel is. Mm. Een agressief middel, maar nogmaals... Dat is dan er, nodig? Er is, er is nu uh, de volkerechtelijke dekking door de Veiligheidsraad uh, die noodzakelijk is. En, en uh, dat middel zal dus nu ook worden ingezet. En, ik ben reuze benieuwd nu uh, naar de reactie van Gaddafi, want uh, zijn gezwollen taal kennen wij. Uh, of hij uh, dat zal doorzetten, ik hoop van ganse harte van niet. Uh, dat staat natuurlijk nu te bezien. Ik, ik denk overigens dat de Veiligheidsraad en ook president Obama en andere landen... Uh, ik noem even naar Rwanda in 1995, uh, 1995 uh, Srebrenica uh, en andere omstandigheden waar de internationale gemeenschap niet heeft ingegrepen. Nu heeft gezegd, wij kunnen niet de burgers van Benghazi laten afslachten door Gaddafi. En we moeten echt optreden. Ja, dan hoorden we minister Rosenthal net nog um, eigenlijk heel weinig zeggen over de Nederlandse rol. Ja. Daar moet nog over overlegd worden. Maar hij zegt wel, wie aan zegt, moet ook bezig. Dus er, als Nederland gevraagd wordt, dan um, kijken we wat we kunnen doen. Zo, zo zei hij het. Ja, um, ik vind wat wie A zegt, moet ook B zeggen van de minister. Uh, dat vind ik uh, diplomatiek taalgebruik voor... Indien uh, bijvoorbeeld binnen de NAVO, de NAVO zal nu ook gaan vergaderen. In de NAVO is het overigens niet helemaal koekoek eenzang, omdat de Turkken, Turkije in de NAVO uh, niet nou, die weet ik is niet is over nee. dit vliegverbod. Uh, de Duitsers hebben, zoals u weet, in de Veiligheidsraad uh, zich onthouden. Uh, dat vind ik jammer, omdat dat uh, uh, het Europese standpunt uh, uh, niet eens gezind maakt. Maar het kan best zijn dat binnen de NAVO uiteindelijk uh, zal worden uh, afgewogen... en zal worden gevraagd of Nederland zou kunnen meedoen. Nou, als de minister nu zegt, wie A zegt, moet ook B zeggen... dan heeft hij, om het in de woorden van oud-premier Lubbers te zeggen... een positieve grondhouding. <lacht> ja. Maar meneer De Hoopscheffer, u geeft het zelf al een beetje aan. Zit de NAVO nou in een, een lastige positie? De NAVO zit, uh, zit niet in een lastige positie. Uh, de NAVO is tenslotte het bondgenootschap dat de middelen heeft om in te zetten. Er wordt in de resolutie ook heel veel malen gesproken over regionale organisaties. Nou, daar wordt, Dat is ook weer diplomatiek taalgebruik, regional organisations, or arrangements. Dat is diplomatiek taalgebruik voor bijvoorbeeld de NAVO. Ja. Maar uh, of de NAVO als NAVO uh, zal kunnen optreden Dat is uh, hangt af van een, een vergadering van de 28 NAVO-landen. En hangt ook af van de positie uh, die bijvoorbeeld tegenstander Turkije binnen die NAVO zal innemen. als zou ik me kunnen voorstellen dat de Turken en ook de Duitsers zullen zeggen... Uh, luister eens, uh, er is nu een veiligheidsraadsresolutie. Wij vinden nu op deze basis, met dit volkenrechtelijk mandaat... dat ook de NAVO als bondgenootschap kan optreden. Meneer De hoop hartelijk dank, Geen dank dat u ons even het woord wilde staan. Vorige week rond deze tijd wisten we dat het ernstig was in Japan. En dat is het nog steeds. Gaan we zo over verder praten. Eerst naar de verkeersinformatie. Erwin De Hart, vertel. Twee opvallende files op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Bunschoot en knooppunt Hoevelaken staat drie kilometer file door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan weer naar Japan. Voor de Japanners die dakloos zijn geraakt door de tsunami en de aardbeving... wordt de situatie steeds maar slechter. Door gebrek aan brandstof is het lastig om hulpgoederen aan te voeren. Verder zijn er grote problemen met het bergen en het identificeren van de vele slachtoffers. Onze correspondent Kiel Duits is in het rampgebied. Hij is in Sendai. Kiel, uh, je was in een noodmortuarium eerder vandaag. Ben je daar nog steeds? Daar ben ik inderdaad nog steeds. Dit is een... een... Een enorm grote arena waar zo'n 500 lijken liggen opgebouwd En mensen komen hier om vermiste familieleden op te zoeken. Bij de ingang eh, staan borden met lijsten van namen van lijken die inmiddels al zijn geïdentificeerd. Eh, maar de meeste lijken zijn dat niet. In een tsunami worden doorgaans de kleren van de mensen afgesleurd. En oudere mensen en zo, zo mensen die thuis zijn, die lopen natuurlijk ook niet met een uh, rijbewijs rond. Uh, dus er zijn ontzettend veel mensen die niet geïdentificeerd kunnen worden. Mm. Wat er gebeurt is, die mensen die komen hier binnen. Op het ogenblik zitten er hier zo'n honderd mensen te wachten. Die krijgen een formulier dat je te moeten invullen waarin ze uh, hun familielid beschrijven. En uh, soms hebben ze ook nog een foto meegenomen. Daarna gaan ze naar twee mensen die een heleboel vragen stellen eh, om een betere identificatie te kunnen maken. Daarna moeten ze weer wachten. En uiteindelijk, eh, als er een lijk wordt gevonden, dat eh, dicht bij die beschrijving past, worden ze naar een andere kamer geroep, geroepen. Waar hun foto's wordt getoond. Die lijkt op hun beschrijving. Identificeren ze een familielid op dat foto. Dan gewoon, gaan ze de hal binnen rechtstreeks naar de persoon en eh, ontvangen daar eh, de persoonlijke eh, dingen die nog bestaan van de persoon en daarna vertrekken ze weer en het grote probleem daarna is dat er niet voldoende crematiemogelijkheden zijn in eh, het gebied bijvoorbeeld op het ogenblik hier in Sendai en de regio waar ik nu zit kunnen maar zo'n 40 mensen per dag gecremeerd worden en we praten over duizenden doden dus die mensen moeten voorlopig op ijs gezet worden. En er is dus natuurlijk ook helemaal geen mogelijkheid om een begrafenis of een ceremonie te houden. Het is echt heel somber, heel, ja. heel somber. Bizar eigenlijk, hè, um, op dit ja. moment. Hoe, heb jij mensen gesproken, Kjeld? Hoe reageren ze? Hoe zijn ze daaraan toe? Um, het is heel interessant om te zien. Je ziet dat mensen die hier komen natuurlijk al heel lang hebben gezocht. Het is inmiddels een week. Ze zijn bij ziekenhuizen geweest, ze zijn alle evacuatiecentra afgelopen... En dan heel langzaam, dag bij dag, beginnen te denken van... nou, misschien is het toch niet gelukt. Ja? Misschien is hij toch wel dood. En nou, uiteindelijk komen ze hier terecht. Dus eh, ze zijn een beetje over hun verdriet heen. Er is, maar tegelijkertijd is er ook nog een beetje hoop. Laten we hopen dat de persoon toch nog ergens zit. Dat het niet hier is. Dat heeft tot gevolg dat je hier niet mensen ziet huilen. Ze zitten heel somber op stoelen, zachtjes met elkaar te praten. Maar je ziet echt helemaal niemand huilen. Eh... Mensen huilen pas, te pas en huilen uit als in die grote hal hun familielid eh, identificeren. En dan tegen de tijd dat ze buiten komen zijn ze weer helemaal stil en rustig. Dus Het is een heel vreemde atmosfeer die hier heerst. Ik kan me er veel bij voorstellen, Kiel. Dank dat je hier even over wilde vertellen. Mocht er meer nieuws zijn vanuit Sendai, dan horen we dat graag van je. Meld je even dan in de uitzending. Ja, dan weer naar de kerncentrale van Fukushima. De situatie daar blijft heel zorgelijk. We krijgen voortdurend berichten over grote hoeveelheden straling... in de omgeving van de centrale. We praten daar verder over met hoogleraar Wim Turkenburg, uh, atoomfysicus aan de Universiteit van Utrecht, meneer Turkenburg. Uh, u volgt dat uh, de hele tijd... Die, die straling is ongekend hoog, hè? dat gaat in pieken. En dalen en die pieken die schijnen steeds hoger te komen. Is het, ja, dat wisten we natuurlijk al, maar wordt het steeds meer een race tegen de klok? Dat is aan de ene kant het geval. En, de, en aan de andere kant zie je dus dat ja, die centrale permanent radioactiviteit uitbraakt uh, over de omgeving. En uh, in, ja, in steeds grotere mate uh, verspreidt zich dat uh, ver weg van de centrale. Wind staat nu nog goed. Wind staat nu goed. Stel uh, dat dat, is binnenkort. Dat, dat gaat een keer draaien. Dat uur. scheelt. En desalniettemin, dat, dat is juist het zorgwekkende. Uh, op, een op een afstand van, van 30 kilometer... Uh, meet men nu al op verschillende plekken stralingsniveaus... waar als we daar de Nederlandse normstelling op loslaten... normale mensen niet langer dan 6 uur zouden mogen verblijven. Ja. En dat is dus in het gebied waarin de Japanse regering zegt... Uh, 20 tot 30 kilometer blijft binnenhuis... Uh, uh, uh, maar ja, dat is dus in mijn ogen niet voldoende nee, die mensen moeten eigenlijk weg die mensen moeten eigenlijk weg uh, bovendien is het ook nog uh, wat gemeten wordt cesium 137 dat is een heel lang levend isotoop wat helemaal doordringt in de voedselketen dus de hele omgeving wordt besmet met, uh, met die stof dat hebben we ook bij Chernobyl gezien dat betekent dat dus ook de voedselvoorziening uit het hele gebied rondom de reactor voor, voor ja, decaden voor tientallen jaren niet meer uh, mogelijk is we hebben het ook al de hele week over het nathouden van de kernreactoren hè? en het belang daarvan. We zien nu niet meer zozeer helikopters die van bovenaf vanuit de waterzakken water proberen te mikken op die kernreactoren. Ja. Want dat was toch een beetje het, uh, het ja. geval de afgelopen week. Maar we zien nu de, ja, de brandweerauto's die vanaf afstand proberen ja. daarbij uh, te komen. Heeft het enige effect? Heeft, heeft u daar een beeld van? Ehm uh... Ook daar is de situatie zorgelijk. De aandacht richt zich vooral op centrale nummer drie. Op het koel... ja, we hebben het over een koelbad, maar het bestaat eigenlijk uit meerdere koelbaden. En daar, zeg maar, bovenin in de, in de reactor. Er heeft een explosie plaatsgevonden eerst, waardoor het dak is weggeblazen. Je mag verwachten dat het ook de koelbaden heeft aangetast... Daarna is er ook nog een keer een explosie geweest bij reactor nummer 4. Uh -huh. En het is bekend, en dat is althans medegedeeld door de autoriteiten... dat het ook weer extra schade heeft gegeven aan uh, reactor nummer 3. En, uh, het idee is dat, je dus, je dat er droogte dus, is nu je dan. Je kunt je dus ernstig afvragen of die koelwaarden wel nog intact zijn. Dus men probeert daar naast heel veel water in te pompen. Uh, maar de vraag is of dat, uh, zelfs als je dat zou lukken... of dat daar dan ook echt blijft staan. Ja. Ja. Want en er is een andere reden waarom je daar vraagtekens bij kunt zetten. In dat koelbad, uh, of in die reactor 3 ja. uh, zat zeg maar wat, wat ouder splijtstof. En normaal genomen zou dat helemaal niet uh, binnen een week weggedampt uh, moeten zijn. Maar dus het is wel. eigenlijk heel vreemd dat de boel daar droog staat. We zien staat. het nu weer op die beelden van NHK, de Japanse zender. Het, het ziet er, ja, dat vond ik ook al bij die helikopters... maar het blijft er toch een beetje hopeloos uitzien... zo op afstand op ja. zo'n reactorsproeien. Nou, als je kijkt naar hoe ze dat gisteren weet? hebben gedaan... ze hebben daar bij elkaar van vliegtuigen plus brandweerwagens... Uh, iets van 65 ton water opgegooid... Mm. En dat moet, dus, dat moet je dus mikken op een, een, een bak zeg maar, uh, van 10 van, van bij 10 uh, meter. Nou, er komt dus maar heel weinig water uh, in die bak. Maar ja, goed, u zei gisteren ook al, er komt in ieder geval wat er water in. Er komt in ieder geval iets in, dus ik vind wel dat je dat moet proberen. Maar het is hoogst zorgelijk. Goed. Hoogleraar Wim Turkenburg, energiedeskundige aan de Universiteit van Utrecht. En vooral ook atoomfysicus. Daarom hebben we hem steeds bij ons in de uitzending. En hij blijft ook nog even vanochtend. Dank u wel. Joris van der Kerkhoff is vanochtend bij mensen die zeer betrokken zijn... bij de situatie in Japan. Ja, we zijn nu vertrokken naar Den Haag. We waren in Leiden bij Jamie en Sander. Jamie komt net terug uit Japan, liep daar stage... heeft bestuurskunde gestudeerd, liep daar stage, komt terug... en haar vriend met een Japanse vader vertelde bij terugkomst van... je moet wel meteen alle kleren wassen... Die er zijn, want het moet allemaal schoon, schoon en schoon. Wie weet wat je allemaal uh, hebt, uh, hebt meegenomen. Inmiddels uh, naar Den Haag bij uh, Bart Benschop en Leontien Lievering. Jullie uh, rugzakken liggen daar nog aan alle kanten niet meteen aan het wassen geslagen. Nee, op de een of andere manier hebben we toch nog moeite om alle spullen uit te pakken. En we uh, voelen ons nog niet helemaal geland naar alle gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. Zijn jullie fysiek geland? Uh, wij zijn woensdagavond laat uh, in uh, Amsterdam aangekomen. Ja. En als je dan uh, naar al die rugzakken kijkt, wat zie je dan die rugzakken? Of zie je dan een beeld wat je in Tokio hebt achtergelaten? Ja, ja, dat zie je eigenlijk wel... Uh... Ja, het is eigenlijk een soort van uh, nog niet echt willen uitpakken... omdat we ja, dit toch niet hebben gewild zo. Dus een soort, soort stilprotest van uh, wat, wat, moeten die, wat moeten we hier eigenlijk? Um, in Leiden meteen wassen vanwege die, die straling uh, was alles maar weg... Nou, jullie zaten net als uh, uh, Jamie in Leiden, uh, in Tokio... ver van, van de kerncentrales vandaan In niet. Ik de getroffen kerncentrales. Jullie nog enige angst voor die uh, straling? Uh, nou ja, in Tokio zelf is wel een lichte concentratie gemeten... waarvan meteen werd gezegd dat het niet gevaarlijk was voor de volksgezondheid. Um... Ik vind het zo moeilijk. Er, is, er zijn zoveel onduidelijkheden over. En ik hoorde wel van mijn moeder toen we terugkwamen... dat het advies was gegeven om je te laten controleren... of dat er zelf op Schiphol gecontroleerd zou worden. Maar het bleek dat dat wel was alleen maar van mensen die uit het noorden kwamen. Hebben... Over dat het allemaal uh, zo moeilijk is... en wat voor beslissingen er genomen moeten worden... en waarom jullie de beslissing genomen hebben... om jullie kunstenaarsgemeenschap uh, daar achter te laten... en weer terug te gaan naar Den Haag, praten we straks verder.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 Half negen geweest, goedemorgen, ik ben dooraldens. Het is nog onduidelijk wanneer de militaire actie van de VN in Libië gaat beginnen. De VN Veiligheidsraad nam gisteravond een resolutie aan die militair ingrijpen mogelijk maakt. En daarin staat dat alle mogelijke maatregelen kunnen worden genomen om de bevolking te beschermen. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken is deze resolutie hoog nodig. Het is nodig om deze maatregelen te nemen om te voorkomen to try to stop what Om te wat er gebeurt in termen van de aanvallen op civilians uh, on de mensen van Libië. Nederland lijkt bereid om, als daarom wordt gevraagd, te assisteren bij zo'n militaire actie. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Wie A zegt, moet uh, B zeggen. En uh, Nederland is uh, van meet af aan voor die no-fly zone geweest op basis van een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 Gaddafi is minder opgetogen over het besluit van de VN. Hij noemde de resolutie idioot en arrogant. In Japan lukt het nog steeds niet goed... de oververritte reactoren van de Fukushima-centrale te koelen. Met hoogwerkers en brandweerwagens wordt er zoveel mogelijk water opgespoten. De stralingsniveaus rond de centrale zijn onverminderd hoog. Dat is ook het geval op een afstand van 20 tot 30 kilometer. Maar de bewoners nog niet weg zijn. Vooral in reactor 3 is de situatie slecht. Bij de centrale is witte rook te zien. Het is onduidelijk wat de oorzaak is. De top van ABN Amro krijgt over vorig jaar geen bonus, dat staat in het jaarverslag. Het besluit vloeit voort uit de beloningsregeling van ABN Amro, die strenger is dan die bij andere banken. In de variabele beloningsregeling staat dat alleen bij winst bonussen kunnen worden uitgekeerd. En daarom moet topman Zalme doen met zijn vaste salaris van 7,5 ton. De andere leden van de raad van bestuur verdienen 6 ton. Het is slecht gesteld met de veiligheid in 25 chemische bedrijven. De situatie daar is tegen het licht gehouden... na de brand bij het bedrijf Chemiepak in Moerdijk. Volgens staatssecretaris Atzma van Milieu... blijkt uit onderzoek dat de 25 bedrijven steken laten vallen. De eerste vraag die we nu hebben gesteld... Van bent u zich bewust van datgene wat zich binnen uw bedrijf afspeelt? Heeft u voldoende zicht op uh, noodsituaties die zich kunnen voordoen? Hoe is het toezicht op de verschillende prestaties... En het antwoord is daarop dat het niet goed is. Joop Atsma, hij vindt dat de veiligheid bij de bedrijven daarom onvoldoende gegarandeerd is. Staatssecretaris heeft op de kritiek op de gemeenten en provincies die toezicht moeten houden op de chemiebedrijven, en vindt dat zij beter moeten samenwerken. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Online. In het oosten en zuiden is het op dit moment bewolkt. Maar op de satelliet zie ik wel enkele zonnige perioden in Noord-Holland, Flevoland en delen van Friesland en Utrecht. Die opklaringen trekken naar het oost weg. Boven Engeland zie ik veel bewolking en dat bereikt al snel Nederland. De bewolking wordt ook gevolgd door regen. En die valt vanmiddag vooral in het zuiden van het land. In het noorden blijft het bij een spat motregen. Er staat een noordwesten tot westenwind en die is meest matig, windkracht 3A4. En het wordt vanmiddag zo'n 7 graden op de wadden tot 10 in het zuiden van Limburg. Morgen bouwt zich een hoge drukgebied op en ziet het weer er een stuk beter uit. De zon die schijnt weer en er ontstaan enkele onschuldige stapelwolken. De temperatuur die ligt morgen ongeveer rond 8 graden. Na morgen blijft het drukgebied boven Nederland liggen... dus voorlopig is het droog en zonnig. In de nacht is het wel koud, met soms lichte vorst... maar overdag wordt het uiteindelijk 10 graden op de wadden... tot 13 in het zuiden. Dus vanaf morgen breekt eindelijk de lente aan. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ongeveer 20 kilometer file in Nederland op dit moment. Ik noem de opvallende files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij hoeverlaken 4 kilometer door een ongeluk... en de linkerrijstrook dicht...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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Resolutie 1973 is dus aangenomen. Tijd om naar Libië te gaan voor de reacties. Correspondent Mustafa Ubi is in Tobruk, in het oosten van Libië. Mustafa, we hebben de beelden gezien, de geluiden, vooral gehoord op de radio van de feestende mensen in Benghazi. Hoe is het in Tobruk? Nou, op dit moment is het eigenlijk uh, buitengewoon rustig. Uh, iedereen wacht af. Van wat er nu gaat gebeuren. Zal Gaddafi zijn dreigementen waarmaken, namelijk dat hij toch hoe dan nou ook doorgaat met de, het innemen van, van Benghazi? Of zal er nu de rust terugkeren? En wat zullen de opstandelingen doen? Zullen die, nu zij die steun hebben van de internationale gemeenschap, zullen die nu terugkeren richting Tripoli om dan het regime. Het te val te brengen. Die zien een beetje allemaal duidelijk stilte voor de storm. Wij hadden net uh, de minister in de uitzending. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. En die zei over Gaddafi. is um, ja, maar zien en dan geloven wat er nu gebeurt. Hoe is de situatie nu in en rond Benghazi? Wat weet je daarvan? Bindt Gaddafi al in? Nou ja, dat is precies ook denk ik de haak van veel Libiërs. Eerst zien dan geloven. Uh, ze willen in de ge Kijk, ze weten natuurlijk zo Gaddafi in staat is. Ze weten dat mij uh, voortdurend leugens verkocht, verkocht gisteren kwam de Libische minister van Buitenlandse Zaken eh, eh, reagerend op dat eh, besluit van de Veiligheidsraad, waarin hij zei van, nou, wij zullen in ieder geval positief reageren op die resolutie. En daarmee gaf hij eigenlijk een eigen uitleg eh, aan, eh, aan die resolutie, waarin meer of meer zei, ja, maar wij willen natuurlijk ook de Libische bevolking beschermen, althans doen onze troepen. Eh, en kortom, het zou, het zou zo zijn eh, dat, eh, dat de Libiërs, eh, althans de troepen van Kandavid, gewoon... Doorgaan met het voeren van oorlog. En, en, en dat volgens uitleggen als: ja, wij voeren helemaal geen oorlog, wij beschermen slechts onze bevolking tegen die terroristen, tegen die gewapende milities. Uh, kortom, zij gaan er nog vanuit, anders de Libiërs hier, dat Gaddafi uh, niet te vertrouwen is. Uh, Mustafa, kun jij inschatten waar de strijdkrachten van Gaddafi toe in staat zijn? Want hij dreigt nu ook het buitenland, hè? zo gauw ze Libië aanvallen, dat hij terugslaat. Nou ja, we moeten natuurlijk zeker de dreigementen van Gaddafi serieus nemen. Het is niet iemand uh, die uh, zomaar uh, dre maak, dreigementen maakt zonder dat hij die uh, ook, laat ik zeggen, ten uitvoer uh, brengt. Uh, de, die dreigementen moeten we serieus nemen. Aan de andere kant uh, moet, je, moet ik wel uh, zeggen dat de Libische leider Gaddafi op dit moment uh, buitengewoon geïsoleerd is. Hij is niet alleen maar internationaal geïsoleerd, dus, maar ook intern. De meeste uh, Libiërs willen hem niet meer hebben... En het ziet er niet naar uit dat mensen hier in het oosten ooit zijn gezag zullen accepteren. Kortom, je zou kunnen zeggen dat de tijd van Gaddafi, ik weet niet hoe lang, maar dat zijn tijd voorbij is. In Tobroek wachten ze af. Mustafa Oekbi is daar. Zodra er nieuws vandaan komt, hoort u het van hem. Over die op handen zijnde internationale interventie in Libië... praten we door met Coco defensiespecialist van het instituut Klingendaal. Um, nou, meneer Colijn, eerst maar even naar um, de praktische toepassing. Want um, er staat in de resolutie dat alle mogelijke middelen... om Libische burgers te beschermen gebruikt mogen worden... behalve de laarzen op de grond. Wat gaat het dan inhouden? Ja, dan kan het van alles inhouden. Als Gaddafi besluit om bij zijn aanvallen geen vliegtuigen te gebruiken... maar bijvoorbeeld uitsluitend tanks en grondtroepen... dan kun je ook die aanvallen. Maar dan moet je dat wel weer met gevechtsvliegtuigen doen... van de landen die die resolutie steunen. Uh, in die zin is de no-fly-zone eigenlijk meer dan dat. Het is niet alleen maar het, het afschermen van de lucht... maar ook alles wat op de grond gebeurt vanuit de lucht. Maar het moet uh, wel vanuit de lucht gebeuren? Het, het moet vanuit de lucht gebeuren, maar alle mogelijke middelen... dat gaat wel heel ver, um, maar voorlopig staat alleen uit de lucht. Ja, nou goed, je, je zou nog aan, aan zee kunnen denken, aan blokkadeacties. Omvat dat, die resolutie dat ook? Um, dat kan wel. Um, een deel van deze vliegtuigen zal trouwens ook vanaf vliegtuigschepen vanuit de zee opstijgen. Dus dan ja. kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk al een soort no-ship zone. Um, je zou zelfs nog het woord no-drive zone kunnen gebruiken, omdat ook die tanks op, die uh, op weg zijn naar Benghazi, voor zover ze niet al liggen, um, omdat die dus aangevallen kunnen worden en geblokkeerd kunnen worden. Is het een um, historisch unieke resolutie? Zouden we hem zo kunnen typeren? Want hij gaat ver, hè? Hij gaat heel ver, maar hij is toch niet helemaal uniek. In de jaren negentig hebben we voorbeelden gehad... van uh, uh, soortgelijke resoluties uh, met betrekking tot Bosnië. Um, resolutie 781 ging over uh, uh, en, en 816 ging over Deny Flight. Dat wil zeggen dat de NAVO toen eigenlijk gemachtigd werd... Door de, door de Veiligheidsraad om het luchtruim en de burgers in Bosnië te beschermen. Dat is ook in de jaren negentig in Irak gebeurd, dat liep minder... Makkelijk, en in ieder geval niet langs de VN aanvankelijk. Dus dat uh, zijn voorbeelden dat in de praktijk dit toch wel is voorgekomen. Nu is heel uitdrukkelijk wel genoemd dat het beschermen van de bevolking voorop staat. Um, en dat is op een manier dat je zegt van nou, er zit, er zit enige progressie in. Het, het doel van het beschermen van de bevolking. Um, dat, is, dat is nu bijna een zelfstandig doel geworden. Russen en Chinezen hebben er niet mee ingestemd, maar ze hebben hem ook niet onmogelijk gemaakt, het aannemen van die resolutie. Is dat verrassend? Um, als je kijkt naar twee of drie weken geleden... dan moet je zeggen zonder meer verrassend. Maar ja, zelfs toen waren de Amerikanen er nog niet voor. Nee. Um, wat verrassend is, is dat ook de Russen en de Chinezen gevoelig zijn... voor het argument dat de Arabieren zelf, althans de Arabische liga... Uh, hebben gezegd, neem alsjeblieft deze resolutie aan. Dus de, de Russen en de Chinezen hebben in ieder geval niet meer gevetood, alleen maar vanuit het pure nationale belang. Uh, het idee dat we bijvoorbeeld ook zoiets boven Tibet zouden doen... of boven, boven de Caucasus zouden doen... dat was vroeger voor de Russen en de Chinezen al genoeg om echt nee te zeggen. Duitsland maakt zich zorgen over de gevaren van zo'n missie. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Mm, ja, in zoverre dat deze missies meestal nooit op zichzelf staan... en altijd leiden tot verder militair ingrijpen. En dat is iets waar Duitsland helemaal geen zin in heeft. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, je moet het ook niet overdrijven. Je ziet bijvoorbeeld nu al het feit dat Gaddafi zijn knopen telt en niet onmiddellijk vannacht tot de aanval is overgegaan in Bengazi. Dat hij dat eerste slagje eigenlijk al heeft verloren. En dat deze, die, deze resolutie niet alleen militair van betekenis is. Maar misschien zelfs ook, en Roosentaal hintte daar al op. Eh, diplomatieke kracht heeft. In zoverre dat Gaddafi zich bedenkt en denkt van ik ga die slag niet aan. Dat ja. de dreiging überhaupt al werkt dat de dreiging überhaupt al werkt en dat hij nu denkt... Uh, in ieder geval niet via de lucht, want ik geloof dat ik geen partij ben... tegen die NAVO-vloot of die andere vloot die daar wordt opgebouwd. Ik moet het op een andere manier doen. En dat is niet alleen tijdwinst, maar misschien zelfs diplomatieke winst. Maar het is te vroeg om te zeggen hoe hij zal reageren. Hij is uh, aan de ene kant rationeel, omdat hij kennelijk nadenkt... over wat er nu gebeurd is... Aan de andere kant heeft hij in het verleden uh, uh, ja, werkelijk krankzinnige dingen gedaan... die normale strategen ook niet uh, hadden verwacht. Nee, Zo'n Seyf heeft gezegd dat Libië er niet bang voor is. Maar nu als die dreiging niet voldoende is, wie gaat nou die resolutie uitvoeren? De NAVO is niet bij name genoemd. De Verenigde Staten nou. mh, heeft toch niet, uiteindelijk niet zo heel veel zin om ook hier uh, actief te worden. Wie moet het gaan doen? Um, er wordt inderdaad in de resolutie, Door zei dat ook al, er wordt er gewezen naar regionale organisaties. Dan denk je aan de Arabische Unie, je denkt aan de Europese Unie, je denkt aan de NAVO. Nou, al deze drie organisaties zullen niet als zodanig deze uh, resolutie kunnen uitvoeren, want ze hebben allemaal dissidenten in de gelederen. Ja. En dat betekent dat er een soort mix moet worden samengesteld, een coalition of the willing... Uh, en dat uiteindelijk een, een soort mix van Amerikaanse, uh, Engelse, Franse. misschien zelfs wel een enkel uh, Arabisch uh, vliegtuig. dat zou helemaal mooi zijn vanuit dit perspectief. Steun vanuit de Arabische Liga, niet alleen in woorden, maar ook in daden. dat er wordt samengesteld. Ja. Ja. En dat is werkbaar? Um, nou, het is in zoverre werkbaar. dat uh, waarschijnlijk de NAVO wel, wel het voortouw zou nemen. en, ja. en helemaal de, de leidende de leidende kracht hier zal zijn. Je hebt ook de Amerikanen absoluut nodig. Obama kan wel zeggen van, gaan jullie nou maar eens eerst... bijvoorbeeld kijkend naar de Fransen. Liggen ook het dichtstbij natuurlijk. Maar uh, de hulp van Amerikaanse vliegtuigen... alleen al de, de, de, de AWACS toestellen van de NAVO... De, de vliegtuigen die nodig zijn om de radarinstallaties... van de luchtafweer te jammen, te verstoren... Uh, dat is toch vooral een Amerikaanse zaak. Kalkolijn, hartelijk dank voor de uitleg. Ja. Zo dadelijk gaan wij naar het voetbal van gisteravond. FC Twente staat in de kwartfinale van de Europa League. Maar dat ging niet heel gemakkelijk. Hoort u zo meer over? Eerst naar Erwin de Hart. De meeste plekken kunnen we wel doorrijden, volgens mij. Ja, dat klopt wel. Het is, uh, we hadden 30 kilometer voorspeld eerder vanochtend. Daar halen we net niet. 27. De grootste boosdoener is op de A1 een ongeluk tussen drie personenauto's. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Eembrugge en Hoevelaak staat er 9 kilometer daardoor. En de linkerijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Daarna ja, Flevoland. De hertelling van 80 onduidelijke stemmen uitgebracht bij de verkiezingen voor de provinciale staten in Flevoland. heeft niet geleid tot een andere zetelverdeling. Hertelling natuurlijk van alle stemmen, maar 80 waren er onduidelijk. Maakt de commissaris van de Koningin in Flevoland gisteravond bekend tijdens een vergadering van provinciale staten. Commissaris van de Koningin, Lene Verbeek, is nu aan de telefoon. Meneer Verbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u uiteindelijk opgelucht dat er geen grote verschillen in zitten? Uh, ja, ja, we hadden natuurlijk toch een probleem. Dus in die zin waren er grote verschillen. Maar die hebben we allemaal kunnen verklaren en gevonden. Dus we hebben nu echt een goede telling. En dat leidt niet tot een andere zekelverdeling, Dus dat lijkt me prima zo. Nou, nou, is dat zo? Het komt wel een beetje rommelig over. Oh nee, dat geef ik onmiddellijk toe. Ja, okay. zo, zo bedoel ik mijn opmerking niet. Ah, okay. Maar de vraag was daar net even. Van bent u tevreden met de uitslag? Uh, ja. En ik ben tevreden met de uitslag, want we hebben nu helderheid. Ja, alleen het proces. Dat had wel anders gemogen. Hè? Kan ik me zo voorstellen. Ja, maar dat heb ik zelf niet in de hand. De provincies organiseren niet zelf hun verkiezingen. Dat wordt uh, door de gemeentes gedaan. Maar vindt, dat u dat er, vindt u dat de gemeente daar wel wat aan moeten doen? Want vooral in Almere was het, uh, ging het niet goed, hè? Nee, nou reken maar dat ze daar zelf ook niet blij mee zijn. Dus uh, ik heb toch wel gezien dat de gesprekken daarover natuurlijk druk op gang komen. Het mooiste zou zijn als we erin slagen om snel de, snap, de stemcomputer weer in te voeren. Mm, nou dat lijkt nog ver weg. We hebben laatst de minister gesproken. Minister Donner die zei, dan voorlopig niet. Nee, daar was ik ook bang voor. Maar dit, deze problemen illustreren natuurlijk wel de noodzaak van de discussie. Uh, ik ben er zelf van overtuigd dat dat technisch oplosbaar is... Uh, de discussie die daarover geweest is. Uh, maar goed, het is inderdaad aan de minister uh, om daar een voorstel toe te doen. Meneer Verbeek is nu klaar. De VVD had om hertelling gevraagd. Hè? Ze dachten mogelijk dat het in hun voordeel zou kunnen uitpakken. Is die partij nu akkoord met de uitslag? Ja hoor, ze zijn het er volledig mee eens. Ik heb overigens alle begrip voor... Dat ze dat vroegen, omdat de verschillen tussen het wel en niet halen van een zetel echt enkele stemmen betrof. Ja, en, maar goed, dat zat er dus niet in voor ze? Nee, dat, dat is niet gebeurd. Heeft u er nog helemaal de vinger achter kunnen krijgen hoe het, hoe het mis is gegaan? Ja hoor, we hebben het vrij duidelijk gekregen door de hertelling. Er is daadwerkelijk gewoon verkeerd geteld. Aha, ja. Er zijn ook fouten gemaakt bij het overnemen van de cijfers van het ene staatje naar het andere staatje. Uh, en we hebben geconstateerd uh, dat er ook stemmers zijn... en die zijn niet goed geregistreerd die wel hun stemkaart hebben ingeleverd... maar niet zijn gaan stemmen. En komt dat dan door ja, slechte instructies? Of we, wat is dan de achterliggende oorzaak daarvan? Nou, de, kijk, je kunt toch constateren dat sommige stembureaus... Uh, niet goed hebben gefunctioneerd. Dus ik zie het toch als een slordigheid. Ja, door slechte instructies, want die slordigheden ontstaan op een moment. Ja, ik weet dat het is niet bij alle stembureaus zo gegaan in Nederland? Nee, dat is zo. ik weet dat Almere een groot programma gedraaid heeft met alle leden van de 99 stembureaus. Die hebben grote bijeenkomsten gehad om iedereen de goede instructie te geven. Maar het blijven natuurlijk wel vrijwilligers die het doen. Ja. Maar het is duidelijk bij een groot aantal stembureaus niet goed gegaan. In ja. andere ja. provincies kan het, kan het natuurlijk wel goed gaan, dus er moet wel iets veranderen, denk ik. Almere is ook duidelijk in gesprek met zichzelf, maar ook een aantal andere gemeentes waar we fouten hebben geconstateerd, geldt dat ook zo. Dat die instructie toch steviger moet en de controle vooral steviger moet achteraf. Omdat het vrij eenvoudig was om de bureaus terug te vinden waar het niet goed gegaan was. Dus bij het inleveren had men dat al kunnen constateren. Ja, nu is het in ieder geval klaar. Meneer Verbeek, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En ik had u nog voetbal beloofd. FC Twente staat in de kwartfinale van de Europa League. Uh, maar heeft daar wel heel wat zweetruppeltjes voor moeten laten, hoor. De ploeg uit Enschede verloor in Sint-Petersburg met 2-0 van Zenit. En dat was na die 3-0 in Enschede maar net genoeg. De 2-0-stand was in de rust al bereikt, dus het was willen uh, knijpen. De tweede helft was razendspannend. Jeroen Elsel sprak na afloop met uh, een van de Twentse uitblinkers. Peter Wissgerof, uh, ben je al bekomen? Ja, eh... Uh... We wisten dat het een, een hele moeilijke wedstrijd zou worden hier. Nou ja, dat is ook gebleken. De eerste helft was er niet zo, eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En in één keer sta je toch ook 2-0 achter. En dan, ja, dan wordt het toch zweten. In de tweede helft hebben we het eigenlijk wel hebben we het iets beter gedaan. Op de eerste vijf minuten na kregen we nog wel een of anderhalve mogelijkheid, denk ik. Daarna hebben wij denk ik toch wel drie, vier mogelijkheden gehad om, om een doelpunt te maken. Ja, dan is het klaar. Maar ja, dan valt hij niet. Ja, dan tot het laatste moment spannend. Maar dan blijven we tot het laatste moment spannend. Maar,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 ik kan er heel lang over praten, maar we zijn gewoon door naar de volgende ronde. En dat is denk ik een uh, topprestatie. We zijn in de kwartfinale van de Europa League. Uh, Spartak Moskou is door. Ja, jullie komen toch iedere keer maar in Rusland. Ja, die kans is heel groot, denk ik, dat we die loten. Maar uh, ja, onze elftalbegeleider, Tone uh, Ness, is altijd heel blij uh, met tripjes naar Moskou. Dus, uh... <laughs> en voor de volgende ronde wordt uh, straks rond één uur geloot. Een uurtje eerder is trouwens de loting van de Champions League. U hoort alles uiteraard op Radio 1.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 De nieuwe Grote Drie zit niet in de kopgroep. Jeroen Wilaert, u hoorde waar zijn voorkeuren liggen bij boeken en het wielrennen. Ik weet niet of die ook wat slikt. Zodadelijk na het journaal van 9 uur... waarin u het laatste nieuws hoort over uiteraard de resolutie... die aangenomen is vannacht in de VN-veiligheidsraad. Um, zo dadelijk de reacties daarop in het Radio 1-journaal. Onder andere van minister Rosentaal. Straks meer.